De beveiliging rond de verkiezingen is sterk opgevoerd. Een lokale Al-Qaeda-groep heeft gedreigd met geweld tegen mensen die gaan stemmen. ...en de laatste dagen zijn al zo'n 50 doden gevallen bij aanslagen. Er zijn meer dan 6000 kandidaten van 86 verschillende politieke groeperingen. Ze strijden samen om 325 zetels in het parlement. Deze keer doen de Sunnieten wel weer mee aan de verkiezingen. De Soenitische minderheid was in Irak decennia lang aan de macht... ...maar na de val van dictator Saddam Hussein maakten de shiiten de dienst uit. Al zijn die onderling sterk verdeeld. Bij de regeringsvorming is hoogstwaarschijnlijk een sleutelrol weggelegd voor de Koerden, die het in Noord-Irak voor het zeggen hebben. In Zirikzee zijn de afgelopen avond acht ambulances en een traumahelikopter ingezet. Wat er precies is gebeurd is nogal niet duidelijk, maar volgens de politie Zeeland heeft het te maken met een familiedrama. Omstanders zeggen dat er bij een woonhuis in de stad is geschoten. Er zouden twee en mogelijk drie lichamen zijn afgevoerd. De politie wil verder niets over de zaak kwijt. Aan de vooravond van de Oscar-uitreiking zijn in Los Angeles traditiegetrouwde Golden Raspberries uitgereikt. De prijzen voor de slechtste prestaties op filmgebied. Een van de winnaars van de spotprijzen was Sandra Bullock... die de Razzie re voor slechtste actrice kreeg voor haar rol in All About Steve. Opvallend is dat ze voor haar rol in Blindsight voor een Oscar genomineerd is. De Razzie voor de slechtste film ging naar Transformers Revenge of the Fallen. Er werden dit keer twee speciale resi's uitgereikt voor de afgelopen tien jaar. Battlefield Earth, naar een roman van Scientology oprichter L. Ron Hubbard, werd uitgeroepen tot slechtste film. En Eddie Murphy en Paris Hilton werden slechtste acteur en actrice van de afgelopen tien jaar. Het weer, helder en koud tussen min 3 in Zeeland en min 8 in Groningen, overdag zonnig maar koud voorjaarsweer, middagtemperatuur rond plus 3 graden. Dit was het en ooit. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010, al 20 jaar live. live. met Nu de nacht. Spend my life being a color. Do you agree with me when I saw you kicking dirt in my eyes? Black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 And so they got another home, they got some cooking to do oh,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 Begin to change, there was nothing I couldn't be. If you're listening to the song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 no good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 While they wishing it would work, Yeah, my vision is imperfect, so I don't alert for it. Don't wish wishing for some change like a church worker Hallelujah Preacher, I am not influenced. If I don't donate to your movement, am I not improving? Like I'm wallapo, kill a poor for abortion. A piece of American society pie, I get high, and munchies I got Say I don't like it, but you know I'm a liar. 'Cause when we kiss, ooh. en niemand wist waarom ze was gebleven. De meesten zijn door zijn nogal problemen met haar moeder en haar vader. En Monika die woont nu voor een tijdje bij haar moeder op een kamer. De school was afgelopen, liepen we langs het huis op nummer 7. Dat was het huis van Monika, maar niemand wist of ze was geleden. We vonden het was spannend, want we zagen dat het rolgordijn nog dicht was.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 Moeder hebben zin en die wonen niet meer samen. Dat vonden wij wel in de hartje nooit wat gemerkt als wij daar kwamen. Het duurde maar een week en toen is Monica op schoter gekomen. Ze was een beetje. En soms dan leken dat ze bijna zo te droog. We vroegen wel eens wat er was gebeurd en over ouders gingen scheiden. Maar Monika haalde dan haar schouders op bij alles wat we zeiden. Ik denk wel eens. Zo'n monika ze is niet.